Dit is Mautschuurs met het NWS-voornaal. De opgepakte Duitser Marcel Hesse, die twee moorden heeft bekend... was afgewezen voor een militaire opleiding. Ook was hij gameverslaafd. Volgens de politie was hij in paniek... vanwege verhuisplannen van zijn ouders. De 19-jarige Hesse was bang dat hij dan niet meer kon gamen... en probeerde het huis in brand te steken. Ook deed hij een zelfmoordpoging. Afgelopen maandag stak hij in de kelder zijn 9-jarige buurjongen dood. Hij zette de beelden van zijn daad op internet... Gisteren stak die de man van 22 dood, waarbij hij in huis zat. Hesse heeft zichzelf gisteravond aangegeven. De meisjes die deze week omkwamen bij een brand in een kindertehuis in Guatemala zaten opgesloten. De leiding had de groep in een klaslokaal gestopt, omdat er een dag eerder opstootjes waren. Bij de brand kwamen zeker 37 meisjes om het leven. Vermoedelijk stak een van hen een matras in brand, uit protest omdat ze al uren opgesloten zaten. In het overvolle tehuis wonen slachtoffers van huiselijk geweld en gehandicapten, maar ook meisjes met een strafblad. Verdachten van de aanslagen in Parijs bekeken op de dag zelf of ze wapens konden verstoppen op Schiphol. Dat heeft een van hen gezegd tijdens een verhoor. Volgens hem was hij op 13 november 2015 samen met een andere jihadist op de luchthaven op zoek naar een bagagekluis om wapens en explosieven te verstoppen. Na twee uur zoeken zijn ze weer vertrokken. De vrouw die in Breda is overgoten met een bijtende vloeistof... heeft dat zelf gedaan. Ze zei eerder dat twee jongens op een brommer haar achtervolgden... en de vloeistof overheen gooiden. Volgens de politie heeft de vrouw in een rolstoel de vloeistoffen zelf gekocht... en volgens de getuigen gooide ze die over zichzelf heen. Het gaat mogelijk om zoutzuur. Het weer vannacht droog, het koelt af na zo'n 2 graden. Morgen bewolking, brok zon bij een graad of 13... In het noorden kan later op de dag wat regen vallen. En dit was het. NOS zin in Zandvoort? Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu zie het. My way too close to, would not far to talk to. Wrinkles around yours, and tears around my eyes. At least it's getting late tonight, And I? Wonder if you think about me sometimes. I got your words in my pocket, but they're hard to bear. I started to cry when you didn't even care. for my pain in the box that will be opened to lot. Times have changed since you have me in your arms. If song was playing down, and you understand my eyes. even Miss me, uh. you got your tears in the bucket and it's goes with care. You're like me, but I'm here and the pair. Judge me for being rude. Cut the story look cute. I have changed cause it feels like in your arms. It will never be the same again. Can I ask? Do you even miss me sometimes. I want to be the one that without feeling. Once I feel the one that you will never let go. Oh Ja, een goedenavond. See it in the house. Met de him. En Lisa natuurlijk. Met I Wonder and the voor Richard Trey als opener met Living for the Future. In de Black Legend remix. En ja, the legends are back. See it in the house. See it sessions. Twee uur lang op jouw 104.5. En natuurlijk... Op ons digitale televisiekanaal, bij Ziggo natuurlijk, op kanaal 45. Heel leuk dat je er weer bij bent. Goed teken, je weekend is weer begonnen, althans, misschien moet je werken. Zet dan eventjes de muziek gewoon wat harder, want ja, dan knallen we zo weer door. Op jouw zaterdag, zondag. Ja, twee uur lang zie je het, wat heb ik allemaal voor je klaarstaan? Ja, we gaan eventjes kijken wat staat er allemaal in de charts deze week. Ja, vorige week heb je ons moeten missen, dus... Wie weet is er weer wat verfrissend fruiters binnengekomen. Natuurlijk, onze enige echte DJ Dion Sydney. Hij is er het tweede uur weer. En ja, hij zegt, ik heb zoveel hits. En ja, anders maken we ze hier gewoon, bij zien Natuurlijk, nieuwtjes. Het zijn er deze week niet zoveel, maar ja, dat betekent alleen maar meer muziek. We hebben natuurlijk ook een nieuwe Jack Wins vanavond in de house. En geloof me, hij is net... Echt net van de pers afgerold. En wij me hierbij, zie je het al. Oh, ja, dat is toch wel lekker. En hey, wat ook lekker is, is de nieuwe van Chester of Fishing Bright Parks. On my way. En dan in zo'n hele lekkere, verse EDX Miami Sunset Remix. Het schijnt leedachtig te worden komende week. Dus ik zeg, nou ja, met Miami Sunset. Ik vind het lekker. Dit is, zie je het. Twee uur lang, zand voor het grootste dansvloer. In waar gerust te dansen So, swear everybody in this town just wants to see you fall, baby. It's no fun, I know. It's just the game. ...Sunset Remix. Hierbij zie je het, ja... ...als je iemand hiermee blij kunt maken, dat is wel onze een echte... ...DJ Dion Sydney. Hij is zwaar fan natuurlijk van EDX... ...en ja, ik word ook wel langzamerhand uh, besmet met het virus. Waar ik ook fan van ben, is de DJ en producer... Corey James. Ja, deze Engelse man uh, die heeft een nieuwe single... ...With You, samen met Sanchez... En die uh, is ja, vandaag officieel uitgekomen op het label Size Records. Ja, van wie is dat label nou? Niemand minder dan Steve Angelo. Ja, With You. Uh, ja, het heeft uh, lekkere crispy Hyatt. Het wordt uh, lekker uh, met een uh, zware heavy-duty baseline uh, samengepakt. En ja, uh, deze man die wordt toch wel uh, beschouwd als het beste uh, geheim wat uh, Liverpool uh, te bieden heeft... En ja, het afgelopen jaar... Steve Angelo uh, die heeft hem uh, gerecruiteerd. Uh, om eventjes een guest mix te maken... op zijn BBC Radio 1 Residency. En ja, hij gaat alleen maar als een speer. Want ja, inmiddels wordt hij uh, zwaar gesupport... door Martin Garrix, Chesto, Nicky Romero. Ja, dat zijn toch wel echte namen. En dan nu zijn enige echte release. Corey James featuring Sanchez with you. Hier bij See It.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 champion sound did your first steal up and come back round never thought that you would do me like that after holding you down up in these streets especially as it was only last night you were looking back at me in my sheets yeah it feels like nobody knows blood staining up my clothes but it hit me with such force I never felt this before you pull out your gun and let the bullet go shoot to my heart now as I hit the floor op CFM zelfs zo nieuw... dat er nog ineens een titel voor is. Op Strictly Rhythm NYC. Ja, en van de artiest, ja. Daar zullen we nog eventjes op moeten wachten. Want wat is het allemaal? Het is uh, NYC Have a Tap Mix. Ik zeg, ik vind het lekker. Hier gaan we meer van horen. Ja, we gaan eens eventjes kijken... wat we voor nieuwtje binnen hebben. Want Kartal en Amsterdam Roest... organiseren sinds 2013... Vrijland Festival... Dit met de visie dat iets belangrijks als het vieren van de vrijheid... in de hoofdstad groter zou moeten worden uitgedragen. Dat wij met z'n allen ervoor verantwoordelijk zijn... om ook de jonge generatie te doen realiseren... dat deze niet altijd vanzelfsprekend is. Ja, Vrijland onderscheidt zich niet in de duurste line up maar probeert te excelleren in een laagdrempelige sfeer... unieke beleving en creativiteit. Ieder jaar probeert het festival haar herkenbare elementen te behouden... maar zichzelf opnieuw uit te vinden in uitvoering... Het bedenken van nieuwe concepten en het sluiten van interessante samenwerkingen. Vrijland Festival is de koploper. In de beweging aan bevrijdingsfestivals voor jongeren in Amsterdam. En weet inmiddels een zeer breed publiek aan te spreken. Dit jaar viert het festival haar vijfjarige jubileum. Met 6000 gelijkgestemden. op de prachtlocatie van Blijburg aan Zee. Ja, de line-up Vrijland houdt de line-up traditiegetrouw voor een groot deel lokaal. Aangevuld met een paar internationale talenten en oudgedienden, naast herkenbare house, techno en disco dolly stage. Wordt het muzikale aanbod dit jaar uitgebreid met een Nederlandstalige hip-hop stage en de open-air reggae stage. Ja, de house stage keert dit jaar terug naar de Hacienda, waar in de open lucht en met een uitzicht over het festival en het Markenmeer gedanst kan worden op House Instituut Mike Dunn uit Chicago. De multiculturele Schotse alleskunner, Auditief Flow... en de door Mixed Mac als meest veelbelovende muzikant van 2017 betitelde Byron the Aquarius. Ja, Vrijland zou Vrijland niet zijn als ze daarnaast niet de creme de la creme... uit de lokale house zien zou schrikken. En daarom is Tom Trago er net zoals vorig jaar weer bij. Graag gezien gezegd in het Amsterdamse house-uitzorg circuit... Halle Berry maakt haar Vrijland debuut... en wordt opgevolgd door de kartaal Wonderboy Mino Abadir... Verder zijn de stars van Amazing Agency erbij om hun ultieme vrijgeesten te laten schijnen over de danspodia en het levende decor te vormen van deze unieke stage. Ja, de techno zal haar som net zoals vorig jaar afblazen in een gigantische rode tent. Ook wel de rode knaller genoemd. Met DJ Bone en Function staan er dit jaar twee Amerikaanse techno-artiesten van Ook is er een van onze vaste gezichten Sandrine. En na een jaar verlof weer bij om die dag van als van alles af te sluiten. Ja, daarnaast viert Mirella Cruz haar vijfjarige Vrijland jubileum. Ze is de enige artiest die er alle edities bij is geweest. Ja, waar Jean-Pierre en Van twee jaar geleden het podium met burgemeester van der Laan deelden... maakt hij dit jaar zijn solo-opwachting. En tot slot komt Lenson uit Rotterdam om met onze vrijheid te vieren. Om ook in deze stevige sound te zorgen voor een goede portie verwondering... is er als klap op de vuurpaal aan het einde van de avond nog een mooie acrobatische verrassingsact... Ja, de disco Dolly Soundsystem in de kapel. Ja, na het succes van vorig jaar zijn ze weer terug als hostingpartner in de kapel van Blijburg. Om de boel goed op te schudden met een onweerstaanbare partyvibe. Uiteraard is hun hele team aan jonge talentvolle en niet te vergeten. Aantrekkelijke DJ's aanwezig om niet alleen de handjes, maar ook de shirts de lucht in te krijgen. Ja, dan de hiphop... Het Nederlandse online hiphopplatform Puna host dit jaar de hip-hop-stage en komt met een volledig Amsterdams aanbod. Zo keert de publiekslieveling van de vorige editie, Young Internet, terug... en krijgt het publiek te maken met de punkachtige sensatie Ray Fuego... van het SMIB Collective. Ja, je gaat nieuwe desal Sounds horen. Jonken, Bogoslaam en oudgediende uitgediende Atje maken het live een rijtje af. Tussen de X-Door draaien Driva, Chalee, Maro, Noahs, Rachel Green en Fox en Mink. Ja, tot zover dit nieuwtje. Mocht je meer willen weten over Vrijland Festival... ga dan even naar de website of uh, Facebook natuurlijk. Zet hem vast in je agenda. 5 mei 2016 van 12 uur middags tot 11 uur s avonds. Tot zo weer. En ja, je hebt erop moeten wachten hoor. De nieuwe track, Alan Walker met Alone. En dan in de remix bij Jack Wins. Zo lekker. Zo lekker. Dat we hem hier bij het gewoon al gaan draaien. En ik zeg ja, dan moeten we wel eventjes alles uh, klaar hebben staan. Hier komt ie als het goed is. Check. Was, uh... Geen probleem, dan ga ik er heen Ik kom niet alleen, want ik heb Ja, en dus, ik heb Ja, dus. als je iets wilt chillen is het... x <laughs> Ik er lekker vrolijk van. Ja, misschien niet van de drugs of de drank. Dimitri Vegas en Like Mike. Ik vind het lekker, Dennis. Uh, goedenavond. Uh, Hallo. Hallo. Hey, wat, jij denkt ook wat is dit nou weer? Wat is dit voor de uh, feestpartij wat? hier? zo? Ja, eventjes een paar IDM-klappertjes achter elkaar. En daarvoor hoorde je natuurlijk. Jurid Mix en Sweet Dreams in de Ummet Oskan uh, Moet remix. Kun. Moet kunnen. Ja, ik, ik, ik ga helemaal los. Maar de apparatuur ook hier. Jongen, jongen, jongen. Houdt het uh... gewoon niet meer bij. Het wordt gewoon hey, te heet. Nee, de, de, die, de rook komt hier uit de servers. Oh, jeetje. Hé, hey, het is weer vrijdagavond. Zie je het op jouw radio. Straks natuurlijk een daverende zet uh, van jouw live. Maar, ja. ja. Het is toch echt tijd voor de charts. We gaan even lekker kuiten, jongens. Wel, welke uh, charts zullen we er deze week Laten bijpakken? Laten we het gek doen. Laten we gewoon eens keer een big room doen. ga voor de gein. De big room? Ja,. De... Je bent F toch helemaal met uh, ID wat het uh, pompen. Dus uh, of Electro house of gewoon house. Ja, ja future ja. house uh, <laughs> lijkt ook wel altijd gewoon. Uh... Nou, doen we die. Doe, doen Papa. we die gewoon. Gewoon, uh, gewoon, ja, doen. gewoon, pakken we die erbij. Nou, oké, okay. ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? Nou, Helemaal. de nummer 10 is niet zo speciaal, want die staat nog hetzelfde als laatst. Boogie Wonderland van Mr. Belt and Wessel. Lekker het je? Ja, hij, hij is gewoon lekker natuurlijk. Een van de betere releases op Spinning Records van de laatste tijd. Ja, zeker. En op nummer 9. Vinden we EDX. Ja, jouw favoriet. Ja, ja. Met Feel the Same. Vanavond al een uh, nieuwe versie uh, gedraaid van uh, Chesso's plaatsen On My Way. Ja, ja, de EDX versie. Oh, wat is hier lekker. Ja, dit maakt meteen die plaat helemaal goed. Zo, uh, te zien uh, ook aan de nummer 8 niks veranderd Walking on Cloud van Croatia Squad. En Luca Deponair. Ook een lekker plaatje. Ja, maar... Een, je zou toch verwachten dat na een aantal weken... wel weer eens eventjes wat nieuws in die chart uh, gepompt wordt? Dus niet? Helaas, weinig uh, nieuwe dingen. Op nummer 7 vinden we daar wel een uh, lekkere plaats. Chocolate Puma en Pep en Rush. The stars are mine. En oh... Misschien dat ik hem zo nog ga draaien, want... Die star hebben ze te pakken in ieder geval. Ik krijg het er warm van. En de apparatuur ook weer, hoor. Ah, als je er maar geen uh, bruine star van krijgt. Dat, uh, dat geloof ik niet. En dan... Op nummer 6 vinden we wel nieuwe muziek van Tom Jamie en Holl Rush. Move on me. Op de label van Don Diablo, Hexagon ja deze zijn nu wel lekker. Ja, die komt een EP, hij heeft een uh, zo'n Generation Hex EP uh, de vierde heb hij uitgebracht met allemaal talenten die hun uh, plaat op die uh, compilatie. en wanneer komt die uit? is dat al begint? Uh, die was maandag al uit. en dat zeg je nu pas? ja ja nou ja. sorry? ja oké. Okay. Hij staat toch token in de charts, dus dat lijkt me wel logisch. Ja, tuurlijk. Maar ja, het kan zijn dat er uh, één plaatje een men, vast wordt uh, een mens mag, Een mens mag hopen. Ja, daarom. Gaan naar de nummer 5, Daar vinden we D.O.D. met succes op Extone Records. En dit vind ik lekker. Lekkere beukert. Gaat die voorbij komen straks? Die is al voorbij geweest. Ja, maar maakt niet uit. Uh... Nou, misschien wel. Misschien krijg ik een ingeving. weet maar nooit. Het is alweer twee weken geleden joh dat je hem ja, erin hebt gegooid. Het gaat zo hard weer, allemaal. Oeh. Ik vind dit gewoon lekker. Uh, ja, ja, lekker doorknallen. Lekker doorknallen. Even knallen, gelijk door naar de nummer vier. Daar vinden we Toei Amo met Make You Love Me. Op Spinning Records. En dan op de nummer drie, ja, we belanden zomaar in de top drie, vinden we Bakermat met Baby. Dat is jouw uh, favorietje. Nou, nou, ik vind dit een lekker plaatje, maar ik vind dat hij alweer te lang hangt. Oké, okay, nou. Dus, dus we gaan gewoon gelijk door naar de nummer twee. Don Diablo en Sonderling met Tunnel Vision. Ook een lekkere plaat, maar die hangt ook al te lang in de top 3. Ja, maar het blijft top hoor. Als, als ik deze in de club draai. Nou, ze gaan helemaal los op dit. Ja, toch met deze? Ja, Had ik niet verwacht. Nee, ik ook niet, maar als ik dit draai, naar, nou, Ja, ik worden gewoon helemaal wild man. En dan. Het is wel een mooie aankondigingsmuziek. De, en dan. De nummer 1111 1, 1, 1, 1 deze week. In de Future House top 10 vinden we het Throttle. Met Hit The Road Jack. Oh, grappig. De top 10 opent met een klassieker. En dan eindigt met een klassieker. Ja, ik kan er niks aan doen hoor. Ja, ja. Wat, uh, wat is dit dan? Wat? Ja, ik, ik, ik ga van zorgen jongen. Dat, uh, dat begrijpt je wel uh, Dennis. Nee toch? Ja, ja, ja. Hé, hey, maar uh, zometeen. Uh, wat vinden wij in de C-It Sessions mix? Een nieuwe Kirby... Uh, waarschijnlijk ook weer de EDX-remix. Die, die, die, die vond ik niet zo uh, bijzonder volgens nee? mij. China, China? Nee, nee, nee. Dat fifty uh, 50-50. Misschien als ik hem een keertje goed in de mix word, dan krijg ik er ja. 60-40 van. Nou, oké. Okay. Jouw je zin, uh, ja? <laughs> uh, ja, waarschijnlijk ook nieuwe platen van die uh, Hexagon-EP. Uh, uh, de EDX-remix van uh, Chesto: On My, On My Way. Ja? De uh, Mosca remix van Chesto's klassieke plaat. Uh, Ten Seconds Before Sunrise. Doe maar, maar, ja, ja, maar, Ja, ja, ja, ja. En... Uh, wat hebben we nog meer al? Ja, ik heb zoveel plaatsen. Ja, je zei, is de, er is een hoop uitgekomen deze week. Dus, ja, uh... het, is, uh, echt weer, het was weer raak deze week. Kijk, alleen ik, uh, maar, ik alleen maar de, goed. Ik heb de nieuwe Jay Hardway. Die komt uh, maandag pas uit. Tuurlijk. Sowieso. Zo, zo hoort dat ook ze, hier. Sowieso. Oh, dit is... Ik zeg gewoon van, ik vind het lekker. Ik ga gewoon nog eventjes uh, doorknallen. En dat doen we met, Chew Bart be more. Oh. How, how about, about this? this? <laughs> how about that? Misschien ken je wel van Dr. Phil. Deze speciale How about that edit. Wat vind jij ervan? Ik vind hem uh, How about that. <laughs>